Door. ...maar president Korea ontkent dat. Assange zit al een paar maanden van Ecuador in Londen. Hij wil daarmee voorkomen dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd... ...waar hij van verkrachting wordt beschuldigd. Het weer vanaf, vanochtend in het midden en zuiden eerst nog kans op mist... ...maar al snel is het zonnig en het wordt 25 tot 30 graden. In de middag en avond vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWD. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A27 tussen Almere en Utrecht. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Ook op andere wegen kan de politie... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. met nu. ZFM in de ochtend.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 Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, cosa va mal, la vida le pesa, mi vida irá ziel, no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió la moche, acabó la fiesta, ya no anda el moto que empuja a la tierra, la vida es un chiste, con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Cada día bonita la verdad, no suena mentira bonita, la amistad bonita, la misma bonita la gente, cuando hay calidad bonita, la gente que no se arrepiente, que gana y que vende, que habla y no miente bonita. We Your figure in the dark.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 Zeeuwse kust Waar de mensen onbewust Zin in mos te krijgen En van eten slechts nog zwijgen Als ze zat zijn en voldaan Dan weer rustig slapen gaan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 Nog maar een vracht die moet in het donker buiten gaat worden gebracht, Ik denk de goede tijden van zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet. En men zwijgt van wat. Tot mijn zat is en voldaan. Nu aan de kust, de zee, de kust. Vaderliefde van de lust, steeds maar weer zo gaaf. is zoals het gaat hier aan I can finally You found that track Slowly you will move ww.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 I don't know. разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед La escuela.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 De Marechaussee heeft gisteravond een mensensmokkelaar op een bromfiets van de A2 gehaald. De Belg reed bij Eijsden in Limburg met iemand achterop, een Algerijn zonder papieren. De twee waren onderweg naar Maastricht. De Belg is opgepakt op verdenking van mensensmokkel en ook de Algerijn zit vast.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 Drie Chinese zwemsters hebben aangifte gedaan tegen een Brit van 25 die hen begluurde in een zwembad in Leeds. Daar trainde de Chinese zwemploeg voorafgaand aan de Olympische Spelen. De zwemsters zagen het hoofd van de man boven de wand van de kleedhokjes. En toen zwembadmedewerkers hem vonden probeerde hij het te